TFM in 2010 al 20 jaar live. Met, met nu alternative FM. Ja, yeah, yeah. dat was toch wel even een lekker uh, lange zit. Maar uh, deze was een beetje fouter dan fout. Want normaal gesproken uh, draaien, draaien we dit soort uh, rare freaky mixen helemaal niet. Maar ach, hij is een beetje uit het uh, jeugdsentiment uh, van deze jongen. En uh, ach, waarom ook niet? Zizi Top, uh, de man van de baarden. En uh, gek genoeg, heette, uh, Dusty Gibbons heette die ene ene. Hoe die andere heette, beg ik even van zijn, zijn naam van kwijt. Maar de enige die geen baard heeft, die heet wel Baard van achteren. Frank Beard. Beard. Ja, Frank Beard is de drummer, maar die heeft uh, gek genoeg geen baard. Dus, en dat is, uh, dat is wel heel speciaal. Uh, van Sisi Tap was dat. Uit het uh, midden van de jaren tachtig. Legs En de clip die erbij uh, werd vertoond, die was ook... Zeer speciaal. Er was een dame waar, uh, die uitstapte uit die speciale auto. Je kent het wel. Uh, De jongens hadden dan zo'n sleutelhanger. Die werd dan weggegeven aan iemand uh, die zijn droom of zo wilde verwezenlijken. En dan zat er altijd een... Lekker wijf in! Ja, inderdaad. <laughs> zo, zo, was dat, zo was dat al. Ja, inderdaad. Ik uh, kan er niks aan doen. Maar zo, uh, zo, zo ging dat eenmaal. Met die uh, clipjes van uh, ZZ Top. En vervolgens... Uh, ja, kwam er bij die clip, bij die enige clip... ...een dame met een zeer korte rok, maar benen waar geen eind aan leken te komen. Zo uh, was het uh, in die tijd. Daarvoor, Metallica, daar begonnen we mee. Dat is ook alweer uh, bijna 20 minuten terug. Cyanide, uh, we sloten ermee af, maar dat was dan de versie van Stairs to Nowhere. Utrecht's groepje van uh, hun eerste album. Adieu, Adieu Delicate Atheist, zo heet hij. Cyanide was daar uh, vanaf komstig En uh, Metallica's versie Is natuurlijk van hun laatste album Death Magnetic Volgens vielen Metallica fans is dat nou weer echt Een ouderwets Metallica album, ja Inderdaad, nou uh, zijn daar nog een beetje de meningen over verdeeld. Gaan heel gauw toch weer een beetje de orde herstellen. Want ja, iedereen denkt van zijn ze nou een beetje van daden bij Alternative FM? Jazeker, we zijn het nog steeds. Maar goed, uh, we zullen dit even heel gauw weer rechtzetten. Hier is Ramstein en Rijn Roos. Whether you're a big, whether you have a 401k, and we're waiting for the market to open in about two and a half hours. over zeggen. In ieder geval uh, maakt uh, de melding uh, als volgt bij uh, Contact, uh, want daar hebben we het over. Predator heette dat nummer overigens. Uh, daarvoor hadden we Rijn Rous van... Rijn. Ja, Rous. Rouse <laughs> Mooi omstaan. man. Ja, mooi is dat. Hè? Machtig blijft het wel natuurlijk. En om het uh, verschil even aan te geven, want als ik uh, met uh, Fred over, uh, ja, jullie lijken een beetje op Romstein... Dat is niet zo. Ja, dan krijg je dus een echt heel gevoelig uh, verhaal. Maar nu weet je ook waarom. Want uh, er zitten toch wel hele duidelijke, uh, duidelijke verschillen. En een uh, van de verschillen is bijvoorbeeld het. Gruten van uh, onze vriend Joram Bronwasser. Want, uh, maar die is er uh, niet meer bij. Want zo vermeldt de website van uh, 30 september het nieuws. Dat uh, de. Ja. Min of meer CEO. En dat is zo'n beetje... Uh, zo omschrijven ze het. hè Corporate metal. Dat betekent dus bedrijfsboord. De directie. Uh, die hebben hem eruit geflikkerd. Hoewel, dat is niet helemaal waar. Hij is zelf op gestapt. En dat, uh, de aanleiding was dat uh, de dresscode hem niet echt uh, beviel. Maar goed, uh, ik denk dat er weer een andere reden is. Waarom die uh, min of meer uh, eruit uh, ging. Uh, de andere staf... Uh, zou bijna uh, naakt op het podium moeten verschijnen. Nou, dat is dus allemaal niet, uh, niet waar. Uh, <laughs> dat valt allemaal wel mee. Maar de drie overgebleven, Tijn, Peter en Fred... die zijn dus nu op zoek naar een, een nieuwe uh, zanger, als het goed is. Uh, hebben ze in ieder geval twee kandidaten, dus dat sowieso... En welke van de twee het gaat worden, dat uh, weten we nog niet. Wel weet ik dat er uh, in ieder geval al drie uh, nieuwe werken al klaar zijn. Maar ja, het uh, is natuurlijk wel zo dat die benden natuurlijk eerst nog ingezongen inge moeten worden. En zover is het dus nog niet. Wat ook heel leuk uh, om te vermelden is, en dat uh, mag je zeker uh, een uh, vermeldenswaardig uh, verhaal vinden. 20 september van het afgelopen jaar hebben ze gewoon zwaar in het voorprogramma gestaan van Killing Joke. En Killing Joke kennen we van... Love Like Blood uit 1985 mensen. Dus dat is een hele bekende hit uh, geweest. Dat was jouw tijd. Dat was mijn tijd, maar goed. Het was een hele grote, grote hit geweest. En dat uh, de heren daar in de Melkweg uh, het voorprogramma mochten zijn. En na afloop was het ook nog heel erg leuk. Toen de liedzanger van Killing Joke op een gegeven moment op Fred Lont afstapte en zei. Perfect, man. Perfect. <lacht> dat was nou uh, zoiets. Uh, dan sta je daar als uh, gitarist ineens van... Kut, wat overkomt mij nou? Maar goed, het is in ieder geval wel zo geweest... dat het uh, dat, dat hem uh, ja, min of meer is dus overkomen... Van dat ze de hart hadden gestallen van een flink deel van Killing Joke. Dus dat uh, zegt wel genoeg. En nu maar hopen dat er een aantal mensen dat in de zaal ook niet is ontgaan. Dat lijkt me niet. Er schijnt iets van YouTube... op... Uh, ja, iets op YouTube te zwerven van Contact. Ik zou bijna zeggen... klik het eens aan. Want het is heel erg leuk om uh, naar te kijken. En dan zie je ook waarom... Uh, Contact dus toch kennelijk... een hele goede show heeft. Uh. Ik ben er niet bij geweest. Dus ik kan er ook niet echt een oordeel over geven. Maar wat ik ervoor gehoord heb... en als ik af mag gaan op het verhaal... wat Fred Lond mij vertelde deze week... dan moet het haast wel... een, uh, een zeer aparte ervaring geweest zijn. Dus... Dat sowieso. Optredens zijn er dus voorlopig nog niet. Uh, dat heeft alles te maken dus met die nieuwe zanger die, uh, die uh, aangesteld moet worden. Want Joram is eruit. Dus die, uh, gaan, daar gaat er eigenlijk ook gewoon meteen een kruis doorheen. Dus als je de website ziet, dan is hij uh, de tweede van links. Uh, links is Fred Lond. en dan daarnaast daar staat Joram Bronwasser. Nou, zet daar maar gewoon een vet kruis doorheen. Want die man die maakt dus geen deel uit meer van de band. Dat is dus duidelijk. Uh, dan zijn we dus uh, toegekomen aan het volgende. Nou ja, ik uh, heb ik eigenlijk ja, we hebben wat klaarstaan. Inderdaad, want uh, een andere band die ook behoorlijk aan het weg, aan het timmeren is. En dat vind ik altijd wel leuk, want ik heb ze een paar keer gezien, uh, twee keer in Patronaat en één keer in het Witte Theater. En ik blijf het leuk vinden, want die Tom Gaasbeek van uh, Wave Zero, want daar gaan we wat van draaien. Die heeft zo'n leuk gadget bij zich. En een van die uh, nummers die ook zo heel erg goed uh, aangeslagen is, is a new era van Wave Zero. Urban. Ja, uh, leuk vond ik trouwens wel dat ze op een gegeven moment uh, hier aankwamen met uh, allerlei leuke gadgets. En toen gingen ze gewoon even akoestisch spelen. En dat vond ik eigenlijk nog veel leuker klinken dan wat ze nu uh, hebben gedaan. Het brein dat kwam uit de ruimte met Urban. Urban. Urban. En ze kregen een beetje een veeg uit de pan van destijds uh, de toetsenman van uh, Chapter January die vond uh, dat het alleen maar van die verkleedpartijen waren en dat vond hij maar niks. Dus, uh, yeah. maar uh, die uh, persoon is uit de band gestapt en van deze toetseman horen we dus niks meer. En van het brein dat kwam uit de ruimte. Ja, het bewijs is er, want we draaien nog wat van ze. Dus, we draaien uh, nog steeds. Dus ze dus zijn er nog. Dus ze zijn er nog. Uh, en ik geloof dat ze ook uh, bezig zijn. Of er nog nieuw werk uitkomt, dat moet ik nog maar eens even gaan vragen. Ik denk wel dat ik eens eventjes, uh, eventjes een lijntje uit ga gooien bij Spook. Dat is ze toetsenman van uh, de band, dus uh, het lijkt me wel uh, grappig. Uh, over uh, daarvoor, uh, daarvoor uh, hadden we natuurlijk Wave Zero, ook uh, bekend uit die voorronde van de Rob Agda Awards. Ze kwamen zelfs uh, in de finale terecht en daar hebben ze geloof ik ook nog een tweede of een derde prijs weggekaapt. Ik geloof dat de tweede was WC. dan en de derde was Palalalaka. Zo was het in ieder geval. En de publieksprijs was voor Display. En toen bleef er één band heel jammer over met helemaal niks. En dat was Gangster. Ja. ja. Dat vind ik nog steeds triest. Want normaal gesproken hadden die gewoon uh, een prijs moeten hebben. En uh, die hebben ze gewoon niet gekregen. Dus onterecht. <laughs> maar goed. Uh, de band die won, die hebben we klaarstaan. En we hebben ook een uh, live versie, maar dan uit de tweede voorronde van, uh, van de Rob Akta wordt. Ze zijn, ze, zijn, ze zijn, want ik zeg het bijna op zijn Amsterdamse, Maar ze komen inderdaad ook nog een keer in de finale van de grote prijs van Nederland. Ja, want daar zijn ze ook nog in terechtgekomen. En één ding zei Elko van der Meer mij twee weken terug bij de Buma-dag uh, in Patrona. Niet winnen! Niet winnen, want dat is dodelijk. Dat is heel dodelijk. Lunacy Falls uh, heet het, uh, het werkje wat ze binnenkort gaan uitbrengen. En dat komt er ook echt aan. En de band, natuurlijk, heet het Ethereal and the Tyrant. De Tyrant. Roar! I'll let you take me over, I don't take it. Even drie nummers achter elkaar van het bovenste beste soort. Uh, eerst een beetje gewoon metal. Uh, metal met een uh, beetje symfonische klanken er aangegeven van Ethereal. Namelijk de Tyrant. Uh, wat je hoorde, daarachter hoorde je textures. En waarom draaiden we dat er nou achter? Omdat een aantal van die uh, leden van Ethereal, de Toetsenman Uri Dijk, die is nu de toetsenman bij Textures. Ja. Zo snel kan het gaan met een, uh, met een toetsenman. En daar uh, is dan Daniel de Jong, geloof ik, dan weer van. Die is van Textures. En die heeft de laatste tijd de zangpartijen bij Ethereal voor zijn rekening genomen. Dus er zitten dus wel wat uh, dwarsverbanden tussen deze twee uh, groepen. En Textures wordt over het algemeen in uh, de metalwereld als de beste uh, beschouwd. Uh, van de week kreeg ik daar ook alweer zo'n uh, zo uh, benadering van. En Bring on the Bloodshed, die hebben we ook hier gehad. Rogier en Tobias, die waren hier ooit uh, geweest. En ze hadden toen ook nog het uh, nodige achtergelaten. Een van hun uh, nijvere werkjes, een EP'tje. Wat ze hadden uh, achtergelaten was... Save Life or Destroy It. Nou, en Blood Dead Immunity. Hij wordt niet zo gek veel afgespeeld op hun huis. Meer uh, Engage This War... Dat is eigenlijk uh, het bring on the bloodshed nummer, maar uh, wij hebben dat even niet gedaan. Want wij wijken altijd een beetje af van wat gangbaar is. Ik bedoel, dat was ook een beetje een lucky shot eerlijk gezegd. Maar goed, uh, het, uh, het blood dead immunity, dat uh, klinkt lekker zo bloederig eerlijk gezegd. En met die tijden die we dus nu hebben gehad met uh, Halloween en dat soort dingen. En met een sint die nog aan zit te komen. Hè? Bioscoop. Als het ook bloederig wordt. Want volgens mij wel. Als het aan Dick Maas wordt, wordt het een, zeker een bloederige film. Dus wat dat er gaat, uh, zal, het, uh, <laughs> zal het wel... Een, uh, op die manier wel uit gaan draaien. Als het goed is, dan heb ik er nog één uh, fijn uh, klaarstaan. Want uh, dan is het uh, ook het programma gewoon uh, ten einde, Marcus. Want we stoppen hem mee voor vandaag. Voor vandaag, ja. Ja, nou, voor vandaag. Alleen voor vandaag. En dat is toch eigenlijk wel weer een beetje licht po poëtisch, maar wel heel erg mooi. Wat ons betreft. Tot volgende week. Of tot morgen op de Robak. Nou. Uiteraard, want dan zijn we er ook. En dan zullen we kijken of we nog wat uh, leden voor onze microfoon kunnen scoren. Hier op zoek naar die oude man in langharige kerel. Ja, dat zal wel lukken. Ruud heet die, geloof ik. Radiohead! Daar sluiten we mee af van het album. Oké, okay computer, hier is Paranoid Android. Tot volgende week. Dag.